9 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Na een jarenlange daling is het aantal overvallen weer gestegen. In de eerste helft van dit jaar met 18 procent, meldt het AD. Vooral maaltijdbezorgers worden vaker overvallen... want die hebben cashgeld bij zich. Volgens de politie zijn het vooral jongeren die jongeren overvallen. Nog steeds zijn er problemen met schoolvervoer... voor kinderen met een ziekte of beperking, zegt de kinderombudsvrouw. Die kreeg de afgelopen jaren ruim 100 vragen en klachten binnen. Gemeenten houden volgens haar te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden van kinderen. Zo'n 70.000 kinderen gebruiken het leerlingenvervoer. De vrouw van de vermiste oud-Philips-topman in Afrika, Top Cohen, is opgepakt. De Nederlandse Cohen is sinds vorige maand vermist. Hij zou verwikkeld zijn in een vechtscheiding met zijn Keniaanse vrouw. Die zei na zijn verdwijning dat Cohen in Thailand zat, maar daar heeft de politie geen bewijs voor gevonden. De schorsing van het Britse parlement leidt tot veel protest in het land. Britten gingen de straat op en de petitie tegen de schorsing is al ruim 1,1 miljoen keer ondertekend. Volgens critici schorst Johnson het parlement om de kans op een no-deal Brexit te vergroten. Politici dreigen naar de rechter te stappen. Premier Johnson zegt dat er genoeg tijd overblijft, maar tegenstanders zijn er niet gerust op. Een man uit Slowakije die een familiebezoek wilde brengen in de Engelse stad Rotherham... is per ongeluk beland in Rotterdam. Agenten kwamen hem tegen in de stad. De man had geen geld bij zich en sprak geen Nederlands en Engels. De Slovaak kon Rotherham nauwelijks uitspreken... en kreeg bij het kopen van een treinkaartje een kaartje naar Rotterdam. De politie heeft opvang geregeld voor de Slovaak. Het weer, op veel plaatsen is het al droog en breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten van het land. Morgen wordt het een graad of 23 met flink wat zon. Zaterdag wordt het ruim boven de 25 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden Oost en knooppunt Watergaasmeer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Door een ongeluk op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel. Ruim 10 minuten vertraging nog op de A7 Den dan bij Purmerend Noord. De weg is weer vrij. en Bijna 10 minuten op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen afrit Haarlem Zuid en knooppunt Badhoevedorp. A10 knooppunt Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen afrit Volendam en de Koentunnel. Een kwartier vertraging in 5 kilometer file op de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 to sing it out loud We'll do yeah. Maakt zijn naam waar? Want de zon schijnt! Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 06.9. Yeah. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerwit. Lachen always say it's good for the geese. It's always good for the gander. Ours sailor. Love you till the morning comes Just wanna say Oh, oh she Met een zetje van zon.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 A cold finger. My mind must be free to learn all I can about me mm -hmm. I'm gonna love me for the rest of my days. Encourage the baby